met het NOS-journaal. Er is een reële kans dat in het komende verkiezingsprogramma van de VVD de forense tax wordt teruggedraaid. Dat zei dimensionair premier Rutte in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens de VVD-leden zat er tijdens het overleg van het vijfpartijenakkoord niets anders op dan met deze maatregel akkoord te gaan. Maar hij gaf toe dat het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding op het woonwerkverkeer niet strookt met de VVD-idealen. De Socialistische Partij doet het goed in de peiling van Maurice de Hond. De partij krijgt er ten opzichte van vorige week drie zetels bij. De SP komt uit op 32 zetels, dat zijn er 17 meer dan nu. De VVD wint in vergelijking met de peiling van vorige week een zetel en komt uit op 26. Dat zijn er vijf minder dan nu. B van de A en CDA leveren in. Die partijen staan allebei twee zetels lager dan vorige week. De PvdA komt uit op 19 zetels, nu 30, en het CDA op 13, nu 21. Verder zijn er geen verschuivingen in vergelijking met de peiling van Maurice de Hond van vorige week. In het centrum van Amsterdam is een grote brand uitgebroken in een hotel aan de Nieuwe Zijds voorburgwal. Er zijn twee mensen gewond geraakt. De brandweer kon nog niet zeggen hoe de twee eraan toe zijn. De brandweer is met groot materieel uitgerukt en heeft het vuur inmiddels onder controle. Het lijkt erop dat de brand beperkt is gebleven tot het hotel. Het historische pand moet als verloren worden beschouwd. De naastgelegen panden hebben rookschade. De politie in Den Haag zal ook tijdens de komende wedstrijden van Oranje aanwezig zijn op en rond het Jonkbloedplein. Tijdens en na de wedstrijd van gisteren moest de politie daar optreden tegen een grote groep relschoppers. Via sociale media was een oproep gedaan om naar het plein te komen om daar rellen te veroorzaken. In totaal waren er zo'n 150 mensen, 20 mensen werden gearresteerd. Het weer, vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, blijft overwegend droog, maximaal tussen 17 graden aan de kust en 20 in het binnenland. Dit was het NO Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A9 tussen Alkmaar en Badoufendorp en op de A30 tussen Ede en Barneveld. Tot zover de verkeersinformatie.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 I can't believe what I've seen When I woke up in bed It was a man I just met He said he's gonna stay Sleep in my bed all day He says that I know him And he knows me I even got his front door key So when I got back He lay on my floor And he came to my door and his underwear With his hair on the store You got the sun, everything you want You got dreams in your head Roundabout town He called us a cab To drive us up north through the gardens of Eve Wait a minute, yeah, I can't believe So good And so I bought myself a gun Trying to shoot out the sun To give it to him be I passed the fringe before I got away She gave me an inch of fuel burning my tongue So I left her this song Driving on In the roundabout town Moving on We draaien, geloof ik, heel veel. Vorige week was het heel leuk te zeggen: Rudy Nicola die tussen twee en vijf samen met Alle Moraal het programma doet. Van dit kwam ik tegen op Spotify. Leuk liedje, dacht ik. Ik heb hem gelijk gedownload. En nou ja, dit was een leuk nummer. Ik zeg ja, leuk is dat ik dit al een tijdje al draai. Maar dan in een akoestische versie. Dit is de officiële versie, zoals die te koop is op iTunes. Hij komt dan ook later nog een keer uit op het album van Fabiana Dammers, want daar hebben we het over. Uh, winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2008. Uh, je hebt nog even mee zitten luisteren, Mick, maar uh, wat, ja. uh, wat, wat vind je ervan? Nou, het is heel gevaarlijk wat je doet, want uh, ik, ik ben, ik ben ja. eigenlijk ontzettend eerlijk, maar dit, dit, dit, dit, dit hadden we niet afgesproken. <laughs> nou, maar, ik, maar, maar, toch eerlijk, maar ik dan moet, wil toch eerlijk. Nee, nee, eerlijk ik begrijp ik, eerlijk. ik maar ik, ik, ik moet wel zeggen dat we, dat we geluk hebben, want ik, ik vind het wel, uh, wel heel, heel, heel, heel apart. Ik, ik ben wel benieuwd naar ander werk van haar, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het, uh, ja, het, het, het heeft natuurlijk ook wel uh, weer uh, linken met, met alle muziek die ik in mijn leven gehoord heb, maar dat is ook helemaal niet zo erg. Ja. En uh, ik, ik, ik krijg een beetje visioenen van, uh, van een vroege Fairport Convention, dat was ook een, uh, zeg maar een Engelse folkband. Ja. En ik, uh, ik hou je wel van. En ik Jij ben houdt van. Ja, zeker. En ik ben ook benieuwd naar... Uh, want je vertelde dat je dat... Uh, je draaide de ako akoestische versie. Dit, ik, ja, dit is de gewone nee, -versie, ik versie. Ik, ja. ik, ik zeg je, je, je zegt dat je vaak de akoestische versie draait. Ja. Maar daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, zullen we even kijken of ik die nog even gauw uh, boven water kan toveren. Ik denk het, denk het wel. Want uh, dat, dat, dat staat hier. Ja. Uh, dan moet ik eventjes... Uh, twee tellen even wat handelingen verrichten. want ja iedereen uh, zegt dan van hoe zit dat nou, hoe zit dat uh, nummer en hoe klinkt dat nou? Dit, dit is uh, zoals we hem uh, gewoon hebben hebben gedraaid uh, destijds uh, bij ons op de zender moet je horen. Dit, dit is volgens mij, uh, en dat wil ik dan nog zelfs uh, sterker vertellen, dit is zelfs onze eigen opname die, uh, die we hier hebben gemaakt. Dat ben uh, je niet, ja, nou. want dit vind ik eigenlijk stiekem nog veel briljanter dan de elektrische versie, zeg ja, ja, maar. Ja, de, de, huh? dus de, de aangeklede versie. De aangeklede versie. versie. versie. Ah, weet, weet ja. Wat ik hier ook heel duidelijk in hoor, dat, dat vind ik ook heel, heel goed van, van haar, is dat je, ik ga eventjes de ding uitzetten hoor, want... Je krijgt overal berichten. Ik over bel je zo terug. zit het lijken in een <laughs> radioprogramma. Ja? Dat was hem. Dat was hem. Ja. Uh, <laughs> <ja. laughs> ah, ja, ja, wat ik goed vind ja. is, is... Je hoort heel... De, in in zo'n nummer... Also, er zitten dus folk uh, achtergrond. Maar je hoort hier ook heel duidelijk in... Dat uh, de invloed van folkmuziek... Op uh, de popmuziek van de jaren 60, op de Beatles. Mm -hmm. Als je naar de liedjes van de Beatles luistert, dan hoor je: dit is, dit is eigenlijk het bewijs dat folk een enorme invloed heeft gehad op, uh, op de popmuziek. Er wordt oh. vaak gezegd over de blues en over, ja. over de rock and roll. Hè. Ja, ja. Maar folk. En, en, ik denk dat de Beatles meer folk zijn geweest dan, dan, dan, dan rock and roll. Toch wel? Ja, ja. en dat, dat hoor je hier heel duidelijk. in. Maar het, het, ik, ben, ik ben zwaar nieuwsgierig naar nieuwe dingen vanuit. Nou, dat, dat, dat, dat zullen we zeker doen in de, in de toekomst. Uh, maar eerst, uh, dat, dat gaan we zeker doen. Uh, het, het album dat komt, als het goed is, in september pas uit. Dus dan, uh, dan pas. Dus de, ja. het gaat nog even duren voordat het uh, zover is. Hmm. Maar uh, ja, uh, het, het kan nog wel even duren voordat, uh, voordat, wij, uh, voordat we echt uh, het materiaal van uh, gaan horen. Ja, maar ik, ik, ik, ik, uh, ik loop niet weg, Jaap. Nee, dat geloof ik ook He? niet. Dus, uh... ik, ik, ben er, ik ben er nog als, <laughs> uh, als het zover is. Weet je doet net alsof. Uh, luiden. Ja. Nee, maar dat is prima, want ik vind het, vind het uh, zwaar interessant. En volgende week heb ik ook een ander mooi plaatje voor je. Heel goed. Maar ik, ik, ik sluit af. En dan, uh, dan kan jij fijn uh, samen met, uh, met, uh, met, uh, met je gezin een uh, leuke zondag uh, tegemoet. Uh, met, met wie? Samen met wie? Met je gezien. Oh, je, ik, ik stond je we... niet goed. Ja, je gezien. En die is ja, die hier, niet. die is hier. Ja. Oh, Leila, je wordt, uh, ik heb andere kleding aan. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, oh, okay. dat, dat, dat, dat voor de, deze zondag. Maar uh, ik, ik, uh, jij hebt er nog wat dingetjes ook nog over geplaatst. Ja. Van het verscheiden van Lee van Helm. Ik heb hem bij me. Oké, okay. nou. De mu als, als van het het een... album The music van Big Pink. Maar mag ik er nog één ding over zeggen dan? Ja. <laughs> oh, wel. je hebt toch. Uh... Ja? ja? Ik heb liever een helm ooit uh, uh, mogen ontmoeten: op een uh, verjaardagsfeestje van Todd Rundgren in uh, Woodstock. Woodstock is niet alleen de naam van, uh, van het festival, maar ook de plaats waar het festival plaatsvond. Ja. Daar woont uh, Todd Rundgren, die was jarig en die ging naar een feest van Beursville, dat is een platenlabel. En Todd Rundgren is ooit de engineer geweest van de eerste twee uh, bandalbums. He, dat is wel heel grappig, daar deed hij de techniek voor. Ja. En Talks Run is later een grootheid geworden ook. Dus ik was daar en er kwam een man naar me toe met een baard en ik, ik, ik, ik, ik, ik kreeg bijna geen adem meer, want het was gewoon Lieve een Helm. Ja. En die gaf een ja. biertje aan me en ja. stond met me te praten met zo'n waanzinnig eh, zeg maar Amerikaans-Texaans cowboy-accent van hem. Mm -hmm. He, zo zo eh, ja, ik vond dat een ongelooflijk aardige man. Mm -hmm. En. Een van mijn allergrootste helden. Er is geen drummer, en het is ook eigenlijk best wel sexy, hè? Er is geen drummer die zo goed drumt. en tegelijkertijd zo goed zingt als deze man. Niet te geloven. Ja, eh, jij weet welk nummer we gaan draaien? Nee, ik weet het niet. Nou, is het, is het, is het The, wait, the een... wait? Ja, laat, ah. we, laten we dat maar okay, doen. doen, doen ja, ja. Oké, okay, tot volgende week, ja. Dankjewel.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 for a place to hide When I saw Carmen and the devil walking side by side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 Put the load, right, Put the load on right on me Crazy Chester followed me And he cut me in the ball He said, I will fix your around If you take Jack, my dog I said, wait a minute, Chester Load right Put the Lord, right on me. Catch a cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time. To get back to Miss Fanny You know she's the only one Who sent me here with her regards for everyone Take a load off Fanny Take a load for free Take a load off Fanny And you put the load right the on me Uh, zeggen hierover, want uh, de liedzanger van de Cosmo Carnaval is een uh, enorme voetballiefhebber uh, maar uh, beste Nick, ik heb even het spelschema zitten kijken van het Nederlands Elftal en uh, gisteren hebben ze dus verloren van de Denen dus uh, meer dan een tweede plaats zit er niet in zou dus betekenen dat je 21 juni uh, met, uh, met daar rekening mee moet houden als je hier naar de studio komt want dan gaat het Nederlands Elftal spelen dus op 21 juni dus ik ga er gewoon vanuit dat ze tweede worden. Uh, maar of uh, Nick Schuit en zijn cornuiten dan van de Cosme Carnaval er ook zijn, dat weet ik nog niet. Maar goed, uh, daarvoor horen we 50 Second Street met Tell Me How It Feels. Het is trouwens wel heel erg leuk als je dan op een gegeven moment hier gasten in de studio hebt uh, gehad. Die het een en ander uh, vertellen over de muziek. Uh, leuk de bijdrage van Mick Boskamp uh, in uh, het eerste gedeelte van de, deze muziek boulevard. Volgende week, misschien doen we dat weer... ...dan uh, gaan we weer eens even kijken of er nog een uh, oud nummer... ...of een nummer wat hij is tegengekomen... ...dat we die hier uh, nog even kunnen laten horen bij uh, de Boulevard. 1982 is het jaar dat uh, Patrick Cowley overleed. En uh, hoe kwam ik weer op uh, Patrick Cowley? Dat had te maken met de, het overlijden van Donna Summer enkele weken terug... Hoe, uh, wat was er dan ook uh, gebeurd? Nou ja, Kees van Amstel, we kennen hem uh, allemaal. Uh, hij heeft hier uh, bij van Zandvoort onder andere Goedemorgen Zandvoort uh, gedaan. En is tegenwoordig bruggenanig tekstschrijver bij uh, Dit Was Het Nieuws, onder andere. En hij heeft ook uh, medewerking uh, verleend aan het Radio 2 programma bij uh, de VARA uh, Spijkers met Koppen. Dat heeft hij ook allemaal gedaan. En <coughs> is onderdeel van de, cos, uh, de Cosme Carnaval, nee, van de, de Comedy Train. En hij plaatste toen op een gegeven moment een remix van Donna Summers, uh, I Feel Love. En die remix die was gemaakt door Patrick Cowley. Toen dacht ik, aha, wacht eens even, er was wat mee. Uh, de man is geboren in 1950 en is in 1982 gekomen te overlijden. Dat had allemaal te maken met de gevolgen van AIDS. Daar is, uh, dat stond toen nog eigenlijk, uh, ja, min of meer uh, in. Uh, die ziekte was toen nog niet helemaal uh, zo bekend als dat hij nu is. Toen was het nog een vrij nieuwe ziekte. En toen wisten de medici eigenlijk niet zoveel raten mee. Uh, in de geschiedschrijving kwam ik tegen dat, ja, Kauli was een workaholic. Uh, ja, veel doen en weinig uh, weerstand opbouwen. En zo allemaal weten we dat uh, AIDS een weerstandsziekte is. En dat heeft hem dus eigenlijk genekt, om het uh, maar zo te zeggen. 1982 kwam er dus een einde aan het korte leven van Petzer Cowley. Hij is 32 jaar geworden. Hij uh, sloot zich dagenlang in studio's op. Eén was met uh, bijvoorbeeld uh, uh, een nummer die hij opnam met een grootheid op het gebied van de funk. Sylvester. En in 1982 was dat ook echt een regelrechte floorfiller. En die floorfiller uh, die kennen we allemaal... Dus uh, is dit, uh, dit mooie nummer uh, geworden dus, uh, Ik denk dat iedereen uh, wel weet uh, Welk nummer dat is Zou dus het nog eens een keer even gebruikt uh, in, het, uh, in de film Trading Places Bij Eddie Murphy Toen stond, uh, stond deze plaat ook ergens op Ging even de naald uh, flink doorheen maar wat je nu hoort is gewoon de echte 12-inch versie zoals we hem kennen uit de discotheek die Zandvoort toen nog rijk was. Zoals de liefst is, zoals de Kenzo en zoals nu nog steeds de Chin Chin. Hier is Patrick Cowley met Sylvester en Do You Wanna Funk uit 1982. En view from a bridge Nou, die brug Die had ik van de week gezien Bij het, uh, ja, bij het uh, jubileum Van koningin Elizabeth. Daar stonden toch ook een aantal mensen uh, Naar uh, de parade Die op het water werd afgenomen De River Thames, zoals wij dat zeggen Maar de Engelsen schijnen dat dus anders te noemen die mensen hadden dus echt een view from a bridge. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Daarvoor hoorden we Patrick Cowley samen met Sylvester. Doe je van een funk. En dat uh, doen we natuurlijk omdat uh, de man Patrick Cowley in kwestie. Uh, dit jaar, 30 jaar geleden is overleden. Hier en daar uh, zijn er gewoon nog stukken bewaard uh, gebleven. Die ik nog het uh, draai waard vind. En Oh, ah ja, aangezien ik dit uh, programma een tijdelijk doe uh, tot aan het eind van de zomer Heb ik besloten om er toch elke keer uh, om rond half twee zo'n beetje aandacht te besteden aan deze man Aan uh, de muziek die hij achter heeft uh, gelaten Nou, ik, uh, vind dit, dit, dit vind ik trouwens ook nog wel, uh, wel leuk hoor uh, Wat we zo gaan draaien Maar eerst gaan we naar Volendam Volendam is uh, toch wel altijd een broednest uh, van, uh, van goede muziek uh, tenminste, de entertainment dan vaart er wel bij Jan Smit, de 3 J's uh, We kennen het allemaal Maar er komt ook nog wat anders uit uh, Volendam Ze zijn hier ooit uh, geweest bij CFM Zandvoort En dit is de single die ze hebben uit, uh, uitgebracht Het nummer dat heet I Will Go van Alaska grown stifling at their best. They suffocate me. Oh, won't they let me go? I will go. Go. I will go. I will It seems all amount to one I want you to go Give me my side I'm about rockin' your world. Uh, om uh, even die nare smaak van gisteravond een beetje weg uh, te spoelen. Een beetje vrolijkheid, uh, kent geen tijd. Uh, Weeks and Company, Rock Your World en Yoho, Yoho, zo werd hij ook uh, omschreven. Tijden veranderen, wat dat er gaat. Ik vind het wel uh, jammer dat ze dit soort nummers ook niet meer echt uitbrengen. Maar goed, ik leef misschien in het stenen tijdperk. Uh, dit is er ook zo eentje uit dat uh, tijdperk van uh, de jaren 80. Uh, ja, daar ben ik mijn geld geworden, dus... Ik kan er niks aan doen. Dus tot aan het nieuws gaan we deze ook nog uh, doen. Walk in on sunshine met Rockers Revenge. En straks uh, veel plezier met uh, Aldo en Rudy met een nieuwe aflevering van Zondag in Kinnemeland. Het zal wel een, uh, een hete Zondag in Kinnemeland worden. Of, staat er iets uh, Portugees op het menu, heren? Of niet? ik uh, geloof, het, geloof het niet in ieder geval. <laughs> nou, tot volgende week. Dag hoor. Stop, oh baby